Dikter Hark met het NOS Journaal. Het Belgische deel van het dat de Raad van Bestuur van Dexia na 11 uur vergaderen had ingestemd met de nationalisatie. België betaalt 4 miljard euro en geeft voor 54 miljard garanties af voor de slechte delen die buiten de overname blijven.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 President Sarkozy en bondskanselier Merkel beloven dat ze voor het eind van de maand nieuwe maatregelen nemen tegen de Europese schuldencrisis. Ze zeggen vastbesloten te zijn om afspraken te maken over betere Europese samenwerking, over steun aan de bank en over een oplossing voor de problemen van Griekenland.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 Morgen blijft het wisselvallig en wordt het gemiddeld zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Eenbrugge, 5 kilometer. Vanaf Amersfoort naar Amsterdam. file tussen Diemen en Knoop het Watergasmeer. Daar is een ongeluk gebeurd en de rijstrook is dicht. A2 Eindhoven over Utrecht voor de afrit Kerkdriel, 6 kilometer. Daarna sleept van een ongeluk. Op de A4 de Laag 1. ...Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwoude, 6 kilometer. A7 Hoorn-Zaandam, 4 kilometer voor de afrit wormer. Op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Kromenie en Oostzaan, 5. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend-Raasdorp, 6. De A12 Den Haag-Utrecht tussen de Zevenhuizen en Nieuwebrug, 12 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht bij Maren, 6... Op de A15 Rotterdam-Gorkum, bij Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer. En richting Rotterdam op de A15 vanuit Nijmegen 12 kilometer tussen Knoppen-Dijl en Gorkum. Daar staat een vrachtauto in brand, de rechte reisdruk is dicht. Tussen Gorkum en Sliedrecht staat 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam voor de randweg Dordrecht 5. Op de A16 Breda-Rotterdam, bij Rotterdam-Kralingen 5 kilometer, de parallelbaan is dicht. Op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lunette 6, A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Hilversum 6 kilometer en op de A28 van de Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 12 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo met het even na twee uur. Goedemiddag Zandvoort en goedemiddag luisteraars daar buiten. Ja, want die hebben we ook daarover straks veel meer. Welkom bij Zandvoort op Zaterdag. We zijn er tot aan vijf uur in Splinens. Dat was de eerste plaats. ZFM voor Zandvoort en de regio. Een leuk plaatje uit 1984. Jorgen hoorde message to my girl. Hallo Albert Jan. Goedemiddag luisteraars van een zonovergoten gasthuisplein. Wederom drie uur live. Wat ga jij overdrijven zeggen. Ja, het is, heeft net nee nog geregend. Is ja, dat prachtig. Is waar, maar... Het is prachtig weer. Ja, okay. Maar goed, uh, wat gaan we vandaag weer doen? Nou, er zijn natuurlijk de vaste rubrieken zoals u die van ons gewend bent. Want om uh, half uh, de vier we hebben we de evenementenagenda. Uiteraard om half drie het weerbericht. En het is een stormachtig weerbericht deze week. Uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. Uh, we hebben straks een interview met een Rob Harms, kiddie. Geen idee. Want uh, ZFM Radio is CQ slash gaat digitaal. Oké, okay, TV. Dus daar gaan we straks eens eventjes uh, met jou over hebben. Uh, verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort, wat er zo af, afgelopen week allemaal uh, gebeurd is. Uh, we gaan natuurlijk voetballen, ja, want om half drie uh, speelt SV Zandvoort op de velden van Overbos tegen Overbos. En daar gaan we de, de, na half drie bellen met onze voetbalverslaggever Joop van Es die daar voor ons aanwezig is. Momenteel is de herhaling van de kwalificatie van de Formule 1 van Japan, en dan heb ik het over Formule 1, dus uh, de grote jongens. Uh, de herhaling is momenteel bezig, ik zal de uitslag nog niet geven, maar later in het programma zal ik die voor u geven. We kijken vooruit naar uh, Circuitpark Zandvoort, want daar is van 14 tot en met 16 oktober de Formido finale races en als het goed is gaan die uh, live de eten in. Uh, en uh, morgen gaan we natuurlijk rennen voor Clinic Clowns. Genoeg nieuws en nieuwtjes uh, in en rondom Zandvoort en natuurlijk veel muziek. Uiteraard, hier is Amy Warnhaus, een van jouw favoriete platen, hè, geloof ik. Ja, ik, ben, ik ben helemaal al weg van. Hier is Back to Black. Op tv, ZFM Dex TV, op kanaal 45. 45. so sad. Anytime I see you for it make me feel bad. Red, red, red wine, you, you make me feel so fine. fine. Monkey okay. packing okay. is the okay. panda yeah. pan yeah. swing. Yeah. Red, red wine, yeah. you give me wally pazing. wally yeah. pazing, make yeah. me do my own thing. Yeah. Red, red wine, yeah. you really know how to love. you're kind of love.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 Dat waren twee hits ons op de zaterdagmiddag van CFM Zandvoort. Op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. Als eerst hoor je Amy Winehouse en Back to Black. En erachteraan deze speciale versie van Jubie 14. Dat was Red, Red Wine. Nou, ik zei het aan het begin van het programma. We zijn vandaag niet alleen in Zandvoort horen, maar ook een klein beetje daarbuiten, Albert Jan. Ja, want uh, daar wil ik het even met jou over hebben. Want wat is er met CFM Zandvoort aan de hand? Wat, hebben jullie wat is er geregeld? Nou, kijk, wij, is zitten, gebeurd, wij zitten ook op. Uh, Televisie op kanaal uh, 45 ja. alleen uh, analoog in het pakket, dus niet digitaal te ontvangen. Oh, We hebben heel veel mensen inmiddels zo'n zo digitaal kastje van SIGO. Uh, van ja, en uh, ja, dat uh, percentage van mensen is inmiddels uh, ruim 70%. Ja, dus dat betekent dat je nog maar uh, 30% als je daar niet in meegaat, uh, kan bereiken. Oké. Okay. vanaf nu is dat veranderd. En, uh, Jawel. Dus wij zijn de dus CFM is nu ook dicht op het digi, Als je dus een psychopakket hebt, kan je, kan je ook Text tv op uh, digitaal ontvangen. Gewoon op digitaal. Het spotje van juist zijn nog kanaal 45. Ja. Nou voor de digitale kijkers kanaal 950. Okay. 950. 9.5.0. 9.5.0. Dan... Dat in op de televisie en dan kom je vanzelf bij uh, CFM TV. En uh, daar blijft het ook op, die, die frequentie? Uh, tot 1 november. Want dan gaat er alweer wat veranderen. Wat gaat er dan veranderen? Nou, dan gaan we naar kanaal 40. Dan gaan we definitief... Dat is gewoon, dat is gewoon wat makkelijker, weet je wel. hoef je maar twee cijfers in te tikken. Veel ja. makkelijker. Oké, okay, maar dat digitaal betekent dus ook dat we een groter bereik hebben? Uh, betekent uh, dat wij uh, aangesloten zijn op uh, de programma Raad Eimond... Ja. En er zitten uh, Beverwijk in, Uitgeest, Kastricum, en Heemskerk en Bakken niet te vergeten. Bakken niet te vergeten. Bakken. Nee, en Bentveld. Ja. Goed, dus die kunnen ook allemaal uh, tijdelijk tot, uh, tot 1 november dan via 950 digitaal de CFM Text TV ontvangen. CFM is nu ook uh, buitenstand voor het gewoon ruimte ontvangen. Ja, dus sowieso. Ook interessant voor de adverteerders trouwens. Dus... Ja, toen krijgen we natuurlijk een beter uitgebreider gebied. En wellicht dat het dat ook uh, adverteerders kan aantrekken uit deze re regio. Die er nu bij zijn gekomen. Ja, wat wel zo is, er zit een behoorlijk kostenplaatje aan, aan vast. Aan, aan het adverteren? Aan het, nee, nee, nee. Oh. Aan het uh, digitaal ja. kunnen uitzenden. Ja. Zich is verplicht, zeg maar, ons digitaal door te zetten. Ja. Alleen ze mogen daar wel kosten voor berekenen. En die kosten die zijn toch wel behoorlijk. Okay. Dus ik roep iedereen uh, op in uh, Zandvoort die wil adverteren. Ga adverteren, want we hebben het echt nodig. Maar daar ze we dus verdienen jouw... er helemaal niks aan. Daar hebben we iemand voor, toch? Die dat, uh, ver... dat klopt, dat is uh, Luc Krom. Luc Krom, oké. Okay. Hebben we daar ook een uh, website van of iets? Of uh, kan het via de CFM Zandvoort? 06-nummer mag je geven. 06-nummer van Luc Krom, onze hoofdacquisitie lees ik hier. Te telefoon, pak de papier en pen. 06 11 -310 -192. Dat herhaal ik even. 06 113 10192 en dat is na 5 uur maar je kunt ook een e-mail sturen naar salesapenstaatje zfmzandvoort.nl salesapenstaatje zfmzandvoort.nl en adverteren doe je natuurlijk voor jezelf voor je eigen bedrijf, maar ook voor CFM ja uiteraard wij hebben het hard nodig wij kunnen het goed gebruiken maar is het dan, ja tekst tv uh, betekent dat we dan uh, geen live beelden kunnen krijgen of uh, gaan we dat de live beelden doen? die komen er ook aan ja, ja uiteraard, we hebben al een hele Promo spot van, uh, van Sanford draaien Ja. Elke morgen Zo, uh, zo rond 10 uur zie je die langskomen Goed. En uh, ja, volgende week Hebben we die finale races op het circuit Volgende week zondag Volgende ja. week zondag. En die beelden worden de hele dag live uitgezonden Dus Ook, ook in het digitale pakket Dus ook in Beverwijk kunnen de races gevolgd worden Kastricum, Heemskerk en Uitgeest Tot. En niet te vergeten Bak hem. Bak hem. Bak hem. Maar, maar wat een geweldige stap. Wat een uh, ge, ja, grote stap. Ja, je moet mee hè, in, in de vaart der volkeren, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat ik al zei van uh, mis je gewoon uh, 70% van je kijkers. Ja, nee, klopt. En dat is uh, niet goed. Nee, dan kwamen we toch gisteren toevallig twee analoge kijkers dus, nog tegen. Dat is mogelijk. Is goed zo mogelijk. mogelijk. Maar goed, het is een geweldige stap voorwaarts uh, voor CFM. Dus iedereen die nu luistert, ga even over naar kanaal 950. Hoor je gewoon uh, ook, uh, ook ons ja. van de radio op de achtergrond. Plus de informatie van Text TV. Dat bedoel nou. ik. Geweldig. ZFM on the move, zou ik zo zeggen. On the move. Kanaal 59 vanaf uh, 1 november kanaal 40. En voor de analoge kijkers verandert er helemaal niks, gewoon kanaal 45. Goed. Nou Rob, bedankt voor deze informatie. Ja, graag gedaan. Ik ga weer. ja, ja Het was leuk. <laughs> en uh, je hebt natuurlijk al die al, al persberichten iedereen is op ja, de Ja, dat zou ik zeggen. Vanmorgen heb ik uh, iedereen uh, van, uh, van dit heugelijke nieuws op de hoogte gebracht. Okay, dus, dus mocht een media luisteren op dit moment, Sofort en de regio, wilt u Alsjeblieft het artikel plaatsen. Alvast nou. dank daarvoor. En mocht het artikel overal niet in bezit hebben, kunt u altijd kijken bij www.zfmzandvoort.nl, want daar staat het persbericht ook op. Zo is het. Nou, hartelijk dank. Oké. Okay, nou, we zijn niet alleen onder radio, maar ook on television. television. <laughs> Oké. Okay, en over onder radio gesproken, hier is Donna Summer. Your name Joris juist uh, voor ons. Vanaf nu ook. Te ontvangen in het pakket van SIGO. Kanaal 950. En je hoort ook uh, CFM, het geluid van CFM. En uiteraard alle interessante berichten uit Zandvoort en de regio. En het mooie is van het kanaal 950. De kwaliteit van het beeld is natuurlijk uitmuntend. Hè? Gewoon digitale kwaliteit. Dus een stuk beter dan het analoge kanaal 45. Stem af op kanaal 950 en je kan alles volgen uit Zandvoort en de regio. No, Producers uit de jaren 80 waren Stok, 8K en Wonderman En dit is ook een productie van uh, die heren. You're Rick Ashley en When Have You Need Somebody. En daarmee met het half drie. Tijd voor het weerbericht. En, weerbericht. en hier is hij dan in afwezigheid van uh, nog steeds Lex van der Oren, Albert-Jan en Lex van Hart en Wetenschap. Nogmaals vanaf deze plek. Ja, nou ja, het weer wordt wel interessanter. Hè? We hebben nou een prachtig mooie weekend gehad. En, uh, dus dan is het weer relatief makkelijk te, voor, te, voor, te weersverwachting, moet ik zeggen. Maar goed, nou is er weer wat meer leven in de brouwerij. Want uh, na een avond en nacht met flinke buien is het ook vandaag wisselend bewolkt. En vallen er nog regelmatig enkele buien. Vanmiddag neemt het buiigheid af en zien we steeds vaker de zon. De wind waait uit het noordwesten en is in de polder meest matig en, matig en aan krachtig. Kracht 4 tot 6 en de temperatuur wordt vanmiddag niet hoger dan maximaal 13 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Bij een sterk afnemende naar de, en naar, zo, naar zuid draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen overheerst de bewolking en valt er geruime tijd regen. De zuidelijke wind draait naar zuidwest en neemt weer toe naar matig over land en naar krachtig aan zee. De kracht 4 tot en met 6 en de temperatuur stijgt naar Maximaal 16 graden. Overigens wordt die temperatuur pas aan het, eind, aan het begin van de avond gehaald. Zondagavond wordt het geleidelijk weer droog in de regio en ook maandagnacht is het droog. Maar wel overwegend bewolkt. Bij een matige tot vrij krachtige en een zeekrachtige tot hard zuidwestelijke wind daalt de temperatuur niet verder dan naar de waarden tussen de 13 en 15 graden. Dan maandag overheerst ook de bewolking en valt er van tijd tot tijd buiige regen. De zuidwestelijke wind is weer duidelijk aanwezig en waait over land vrij krachtig en aan zee hard. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar maximaal 17 tot 18 graden. Dinsdag schijnt zo nu en dan de zon en overdag lijkt het droog te blijven. Pas in de avond kan er weer wat lichte regen vallen. De west- tot noordwestelijke wind waait over landmatig en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur stijgt naar een graad of 15. Dan tot slot woensdag een wel woensdagmiddag kan het ook nog wel wat regen vallen. Maar de rest van de week blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De west- tot noordwestelijke wind draait naar zuid tot zuidwest en is zwak tot hooguit matig van kracht. En de temperatuur stijgt deze woensdag naar wederom waarden van rond de 15 en 16 graden. En nou ben jij de volgende week niet, want dan zit je lekker uh, in Spanje. Ja, nou, het is een werkbezoek hoor. Ja, ja, ja. Noem Doe het, het, zo maar. Noem het zomaar. Noem nee, het zomaar. Nee, dat begrijp long. ik. Dat begrijp ik. Temperaturen daar zo rond de 24 graden, maar je hoort het, wij krijgen ook gewoon Lekker zon, hey, tweede helft van de week, dus we houden contact. Je kan ook gewoon blijven. Nou, zal ik je volgende week gewoon gaan bellen. Eens even kijken hoe het weer dan uh, daar in Spanje is. Doe dat, doe dat. Ga ik zeker doen. En zomers muziek hebben we toch nog steeds een beetje voor je op de Zoomvoetse Radio. Hier is Alice en Lolita. Moi, je That's why Zijn ze juist al tegen mijn collega Overdjaf Vos. Niet enthousiast hè, over het weer dat het zonnetje schijnt. Ja, je ziet het alweer, hè? Het regent alweer hier in Salvoort. Jorden hoort de Green en I want you niet. van alweer een aantal maanden geleden. Vanmiddag wordt er weer gevoetbald. SV Salvoort speelt uit tegen Overbos in uh, Hoofddorp. En daarmee aanwezig is Joop van Es. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag, heren luisteraars. In een heerlijk zonnetje. Dat meen je niet. Is mooi weer. Is het weer. uit te winnen. Het is gewoon. Okay. <laughs> Eens meer je. En voor het <laughs> eerst dat ik, ik kom hier al een poosje, maar dat ik echt een hele mooie zie. dat is ook nog op de plus een eh, team van uh, Pieter Keur dat uh, eigenlijk alleen maar Mission en Menjam is, is de rest is allemaal weer aanwezig. Dus alles uh, is een kan ik kruik om een, een mooie wedstrijd te gaan zien. En dan komt nog bij dat uh, Overbos pas één punt heeft uit de vijf gespeelde wedstrijden. Die staat onderaan samen met Opperdoes en Hellasport. En Sompfurt zat vijfde, zoals we weten, na vorige week, na die Overwinning op, uh, op zei, knappe, knappe overwinning op popperdoes, ik zei niet knappe, maar krappe overwinning op popperdoes, omdat er natuurlijk veel meer moeten zijn. Goed, uh, dit zijn de ingrediënten voor uh, deze wedstrijd. Uh, uh, nogmaals prachtig mooi weer en uh, goede glas, maar ik verwacht het wel van heren. Oké, okay, uh, zijn ze al begonnen? Ja, we zijn wat later begonnen. We oh. zijn nu bezig een minuut of zijn, 5, 6, hooguit. Dat is een, uh, een kleine plechtigheid rondom de people van de week. Dat doen ze bij uh, diverse verenigingen regelmatig. Uh, die mag dan eventjes een balletje in het doel schieten van de tegenstander. En uh, die keeper die wordt dan voor de eerste keer, en meestal ook voor de laatste keer gepasseerd. Laten we dat <lacht> ook <laten> we <lacht> zeggen. <lacht> ja, goed, uh, maar ja, goed op dit moment valt er nog weinig van te zeggen. Natuurlijk, afkastende fase. Het uh, antwoord heeft wel het meer. Het spel in handen. Hoofdzakelijk oh, nou, ook nog op de helft van Overbos. En één um, corner gaat, ik krijgen, nu een tweede corner. To toegekend. Uh, die, ja, misschien kunnen we nog heel even meenemen. Maar uh, dan weten we of er iets uit is gekomen of niet. Uh, de hele andere jongens van Zandvoer, die staan nu in de, in de uh, 16-meter gebied van Overbos. Er zijn er maar drie terug, dus de Boy de Fitte, de, de Jonkeur. En dat is Ronald De Er is het allemaal rondom de spelletjes en aan de rand van 16 meter gewinnen, komt die bal, komt hoog in de doel, maar dat is mooi gespeeld, mooi, mooie corner. Maar wordt overgenomen door de Overbos, Overbos is dat die, uh, die paas gaat krijgen, ja, en daar, is, uh, daar moet uh, iemand van het heel erg hard lopen... Dat die paas was niet uh, zuiver genoeg en uh, die gaat nu over de zijlijn. waardoor wordt een we beter druk houdt van Overbos... ...die bal uh, mag hij niet gooien. Bas Limmers gaat dat doen, dat betekent dat aan de de rechterkant van het veld zijn te En dan speelt daar uh, Max Arenwerking. Arenwerking zit een man achter de bal breed op Kalus is kalus, weer breed op Billy Vissen. We zitten dus nu op links. Vissen terug bij Kalus Een slechte ook iemand van, van de is er tussen. En ik moet daar een sprintje van doen. Dus met Kabel Schel, dat dat gelukkig. Die kan die maar niet afstoppen. Maar nog niet in eh, voor een bal bezitten. Nog steeds daar. Die, die kan gaan pasen. Nu weer aan de linkkant, helemaal vrij. Uh, dan gaat die bal misschien voorkomen. Inderdaad, gaat die voorkomen. hele een jongen. En dan kan Bas Limits. Dan ik, dat ik net die bal wegkoppen. Eh, maar die werd in de rug geduwd. Uh, het gevaar is eruit. En het vrije trap voor Zandvoort. En we hebben nu gespeeld. Minuten of acht en het zand is 0-0 nog steeds. Straks komen we weer terug bij Joven Hess voor het vervolg van deze wedstrijd in Hoofddoor, waar het zonnetje lekker schijnt. Maar dat komt hier in Zandvoort ook vast en zeker wel weer goed hoor. Tot na 5 uur Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort in de regio. En de volgende plaats die we voor je gaan draaien is alweer uit 1978. Andrew Golden never let a slip away. G Internet ww. De luisteraars van CFM kent deze zangeres Whitney Houston niet. Nou, dat zijn er uh, heel weinig denk ik, want de meesten kennen haar toch wel. Met name uit de jaren 80 waar ze heel veel lekkere muziek in gemaakt heeft. En in één keer was ze terug in 2010 met een plaatje. We denken nou, ze is weer helemaal terug. En we gaan weer heel veel van horen, maar dat viel uh, achteraf een klein beetje tegen. Dit was die hit uit 2010. Hier hoorde de Million Dollar Bill. Ja, luisteraars. En voor diegene onder die het nog niet zouden weten, ik kan me niet voorstellen dat het niet al weet. Maar ik denk, ik vertel het toch nog even. Want Zandvoort heeft weer een nieuwe wethouder, economie en toerisme. Belinda Goransen zal de huidige wethouder Wilfried Taters gaan vervangen. Dit maakte de Zandvoortse VVD-fractie dinsdagavond bekend tijdens de raadsvergadering op het raadhuis. Goransen uh, zal vanaf 4 november het wethouderschap van Taters overnemen. Ze zal in grote lijnen verantwoordelijk worden voor economie en toerisme. Daarnaast behoren het strand, circuitpark, ruimtelijke ordening, monumenten, bestemmingsplannen, bouwgrond, exploitatie, structuurvisie, kustverdediging, metropool Amsterdam en de projecten, midden boulevard Louis David carré Nieuw-Noord, Huis in de Duinen, Bim Gertenbach en weg tot haar portefeuille. Nou, dat is een nee, heleboel dat, dat hele portefeuille. Belinda uh, laat in een reactie weten uh, met vol vertrouwen de toekomst in te gaan. Ik ga met volle kracht vooruit uh, voor een Mooi en bruisend Zandvoort, al dus de toekomstige wethouder. Tevens zal zij haar huidige baan opzeggen als kwaliteitsmanager bij een casinoketen. Belinda ziet Zandvoort over tien jaar vol klasse ondernemers en grandeur. Tatis liet namelijk vorige week in een brief aan de gemeenteraad weten door zijn moverende redenen te stoppen als wethouder. Nou, we wensen van deze CFM we wensen Belinda Geuransson uh, erg veel succes als de nieuwe wethouder Economie en Toerisme. En als vaste luisteraar natuurlijk van CFM Zandvoort. Ja, ik ben daar van harte gefeliciteerd. Ja. In deze today plaats gaat een draai speciaal voor jou. Bruno Mars. <laughs> Schokken van. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my bones. So leave our message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pen.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 Do some P90X Meet a really nice girl Have some really nice sex And she's gonna scream out, oh, this, oh this is great Yeah, I might mess around And get my college degree I bet my old man Will be so proud of me But sorry, Pop You'll just have to wait <laughs> Oh, yes, I said it Gewoon dat je helemaal niks doet. Dat was Bruno Mars en de Lazy Zong. We gaan weer snel over naar Hoofdorp Overbos tegen SV Zonvoort. Hoe is het daar Joop? Ja, de moet is eens op de het spel is de een bestel. Oké. We hebben niet zo heel erg gehad. Ja, en Sondre heeft de eerste helft gebruikt. toch wel wat spel omhoog genomineerd. Ze was zakelijk op de helft van Overbos. Dus dat moet je oppassen dat ze niet bal niet reis overheen Dat is een beetje gebeurd. Maar de meidige Die komt daar goed in en maakt het uh, voor uh, die worden zit niet mogelijk om die bal te pakken. Nou, Dat is eigenlijk op dit moment uh, de stand van zwaard. Ik heb het eigenlijk wie er op de grond ligt. Ach, moet ik zeggen Jan Soerderveld. Ah, Jan Soerderveld. Die wordt even geholpen uh, door uh, Ron uh, Kantlander te zorgen voor zalig hart. Die nu weer een spulnetje gebakt en over de zijlijn weg. Zo gaan ze dat het spel weer verkoven. En we zijn inwoners van de zandvoort. En die wordt aan de linkerkant genomen. door die kiezen. Die gooi er terug naar de tegenstander En van de zand was het goed om wel over de zijlijn te schoppen. Toen zonder fouten en moest je graag. Toch is de zandvoort dat nu de bal kwijt aankomen is. Dat ging eigenlijk heel erg weer op. En dan kwam de autoboort z'n woorden te bouwen. Dan heeft dat de net en troon zat ertussen. En die tikt die bal naar hem. En slecht naar hem naar Je raakt dat de bal maar het maakt blijkt de boer van zijn tegenstander dat die de bal over de zijlijn moet schieten, geen gevaar heeft, dus het is je eigen verleving. Dus sommigen mag er gewoon, en als ze eigen diep uit. En dat is uh, de je uh, van de middellijn af. En dat gaat, wat uh, we nah, er doen. Nou, en van de Kamers. Kamers heeft alle ruimte, alle tijd. Spelers van Keur aan, zijn allemaal pleitjes gespeeld. Keurig naar Sissler. Uh, de Richting, dat is alleen de richting waar we zullen Dat komt die bal niet. Dat zijn we nog de paas eigenlijk, zo bedoel ik. Uh, hij had met zijn rechtervoet. Dan moet je eigenlijk met zijn linkervoet doen. Maar dan gevaarlijk ook hiervoor. Oh, oh, oh. oh. Van Hovenbos uh, speelt de bal tussen die benen, de benen van Carlos door in diep en het is dat de andere spelers gewoon misten. Maar anders was gewoon die bal gegaan en het is wel vergelijkt en spreekt bij de van een buitenspel. Nu dus, nou, dus, is de bal weer op de andere helemaal aan de andere kant en dan is zit daar, uh, even kijken, uh, Michael Kelder heel Heelsen. Dat vallen naar ja, de praktisch, hij zit er niet in natuurlijk en Hovenbos uh, kan de spreeks overnemen met de bal naar de keeper. Die gaan we natuurlijk nu niet met de handen vastpakken. En we moeten gaan spelen. En dat doet even een verkaal in schaamde rug nog. Ja, die niet meer op. Dan gaat hij wel weer komen. Inderdaad. Maar het is een visser die kan mee en ook plegen. Nou ja, Sommersveld. Sommersveld. Ja, het kan nog niet gaan voorzitter. Niet wel voorzitter. Laten we nog niet. Ik sta wel voor mij. Die wil niet voor de etens niet op dat hij voorbij gaat komen. Ja, daar moet hij eigenlijk haken in zijn hoofd. Dat de tweede keer. Natuurlijk in het zuurlop vanaf, hoe met pingelen. Dan komt er daar, ze sprengen van daar te spelen en dat doet nog steeds niet. En er staat toch alleen maar bij, bij hem in de is die bal klein. dat is natuurlijk die eerste keer gespeeld. En als hij daar betreffende uh, ooit had aangespeeld, dan had hij toch snel maar één keer voor het doel kunnen komen. En dat is in niets het geval. Nu is het nog een avontenis van de zon voor te spelen. Dan mag overbos, die bal gaan er heen. Dat is geen gevaar. Want het is een eventje Of twintig binnen een dominer, eigen helft. Uh, Want Dan kan je hier gewoon gewinnen. Nog steeds is Overbos het gaat en moet die bal ook van de krijgen. En dat is nog steeds weer het geval. Dat is weer een 16 meter gebied van Overbos. En je moet hier gewoon weer te bouwen. Dat gaat ook gebeuren. Dat is ja, Goede interceptie. En dit speelt de kabel. dan. Michael Kou. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.